Morgen overdag veel regen en wind. Ook is het relatief, eh, relatief koud voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan een graad of zeven of acht. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Anna van den Bremer is de gast en we spreken over het eerste boek dat ze schreef, uh, Ivanka, geheten over de first daughter van uh, Donald Trump. Het is eigenlijk wel heel triest voor Tiffany Trump. Realiseer ik me ook de hele tijd. Want Die krijgt het is aanbod? Nee, en het is zo over zijn lievelingsdochter. Ja. Ook die zonen zitten er dan bij... die dat ja. ook gewoon herkennen. Ja. ja, want er is inderdaad een interview... als hij dan net uh, president is... met alle kinderen bij elkaar. En dan wordt de vraag gesteld... wie is het lievelingetje? En dan valt er een beetje zo'n pijnlijke stilte. Maar het is heel duidelijk, want iedereen kijkt... van alle kinderen, die kijken direct naar Ivanka. En dan is het een beetje zo... ja, dat moet je Ivanka. Wow. En dan uh, lacht zij ook. Maar ja, dit is overduidelijk. En hij, hij zegt het zelf ook. Ja, ja. goed. Du en duidelijkheid geen te wensen over. Nee, zeker Trump. niet. Nee. Uh, wil je een fragment voorlezen uit uh, je ja. boek? Maar trouwens, misschien is het wel heel goed om van tevoren nog even. Want jij uh, poneert dit allemaal. Je, je schrijft dit boek uh, met uh, veel stelligheid. Hoe, hoe, op wat voor manier heb je dat ben je het allemaal te weten gekomen? Um, door heel veel research te doen. Ja, Ik heb gewoon al, alle mogelijke informatie die er over haar is uh, bestudeerd. En dat is heel veel. Want nou, ze is eigenlijk al sinds haar achtste uh, uh, ja, is in de spotlight. Um, heel veel, ook, ook al als, als 22-jarige, nam ze plaats op de, op de banken. In de, in de grotere talkshows in de DVS. Dus er is heel veel over haar te vinden. En ik heb juist een combinatie van echt de low- en high-culture mm -hmm. proberen te mengen. Dus ook een geweldige mix. Dat, ja, juist een sappige quote over haar bruiloft... die ik dan uit een, uh, een bruidtijdschrift uh, heb gehaald. Maar ook ik heb ook veel Trump-biografen geïnterviewd... die dus al hun hele leven eigenlijk in die Trump-familie zijn gedoken... Uh, ik ben naar New York gegaan en heb daar veel research gedaan... in de public library. Uh, juist ook om die uh, oude kranten... Op, op, toen er over die scheiding werd geschreven in de jaren 90. Die kan je niet, ook niet online vinden in de, in de archieven te raadplegen om een goed beeld van die tijd te krijgen. Ja. Dus ja, heel veel research gedaan. En vandaar ja. ook het bronnenmateriaal ja, achterin. Het... erin beslaat een aantal pagina's. <laughs> Gigantische ja. klus moet het zijn geweest. Maar goed, ja. nu eerst even een, een, een pagina uit het boek. Ja. Kijk. Uh, ook Ivanka is geïmponeerd door het succes... en de gedrevenheid van haar ouders. Maar ze raakt er niet door lam geslagen. Ik heb het gereedschap en de aanmoediging gekregen... om die druk van me af te schudden. Een verklaring die ze zelf aandraagt... is het feit dat er geen trust fund op haar wacht. Anders dan bij veel van haar welgestelde vrienden... krijgt Ivanka geen geldbedrag als ze een bepaalde leeftijd bereikt. Weten dat je toch geld krijgt wat je ook doet... waarom zou je dan nog vechten om iets te bereiken, zegt ze. Vader Donald ziet zelf ook in dat zijn roem en fortuin... nadelig kunnen uitpakken voor zijn nageslacht... Statistisch gezien hebben mijn kinderen weinig kans, zegt hij in 1990. Kinderen van rijke mensen zijn over het algemeen heel erg getrobleerd, niet succesvol. Maar de Trump-kinderen gedragen zich netjes. Van Ivanka duiken nooit tabletfoto's op van haar in dronken toestand, dansend op een bar of stappend uit een taxi zonder ondergoed, zoals dat wel het geval is bij generatiegenoten als Paris Hilton en Nicole Richie. Hoe komt het dat zij op het rechte pad blijft? Journalist Jonathan van Meter, die Ivanka twee keer uitgebreid interviewde... noemt het in New York Magazine uh, het Trump-ouderschapswonder. En ook roddelcolumnist Liz Smith is verbaasd... dat de drie kinderen uit de problemen blijven. De achtergrond van beide ouders zou volgens haar een rol spelen. Ivana is in haar hart gewoon een aardige vrouw uit de middenklasse... ondanks haar opvallende stijl. En Donald heeft zich altijd laten leiden door de invloed van zijn vader en moeder... Fred en Mary, twee enorm evenwichtige mensen... Ivanka zelf deelt die verandering. Als ik naar mijn broers naar mezelf kijk, denk ik... ik ben trots dat niemand van ons to totally fucked up is. Geen van ons is drugsverslaafd, zit achter de vrouwen aan, snuift coke. Dat is wonderlijk. En ik bedoel dit niet als schouderklopje, maar het had heel anders kunnen uitpakken. Wat meespeelt is dat verdovende middelen uit en boze zijn in huizen Trump... Uh, zowel Ivana als Donald rookt niet, drinkt niet en gebruikt nooit drugs. De acht jaar oudere broer van Donald Trump, Freddie Jr., sterft op 43-jarige leeftijd aan zijn alcoholverslaving en Donald moet om die reden niets van verslavingsgevoelige middelen hebben. Het pepmiddel dat Donald zichzelf gunt is Coca-Cola Light. Twaalf <laughs> blikjes per dag. Ja, twaalf blikjes per dag. Ja, dat denk je, hoe, hoe... Fijne informatie. Ja, maar hoe doe je dat? Twaalf, ja. ja, heel. Uh... Nee. Uh, uh, dit maakt trouwens ook duidelijk dat inderdaad uh, hoe dichter je bij de dochter komt. Nee, als je de dochter ontmoet, hoe mm -hmm. dichter je ook bij Trump zelf komt. Dus ja. het is ook een fijn boek over Trump in zekere ja. zin. Ja. Uh, en het uh, Trump-ouderschapswonder, zoals je dat hier beschrijft, het, het, het heeft wel. Iets, hè? Ik bedoel, dat trust fund... dat niet voor hun klaar ja. ligt, staat. Ja, ze hebben in die zin wel... een redelijk strenge opvoeding gekregen. Uh, Ivana zegt dat zelf. Is haar zelf ook heel open over... dat ze de kinderen, als ze zich... Uh, niet, niet goed genoeg een pak slaag geeft. Hm. Dus uh, ja, dat, dat, dat, vandaag de dag... zijn we daar geloof ik niet zo van. Dat je je kind slaat. Maar zij uh, zegt gewoon, dat, dat, de, dat deed ik. Dus ze zijn heel, heel streng voor die kinderen geweest. Maar... dat die kanttekening maak ik ook wel in het boek. Het is ook wel weer een beetje zo'n Trump-mythe. Mm -hmm. Van, oh, wat hebben Donald en Ivana dat geweldig gedaan... dat die kinderen niet in de goot zijn beland. Maar ja, uh, ja meer een merendeel van de mensen belandt niet in de goot. En ze hebben het beste onderwijs gehad wat je kan indenken. Ze hadden twee nannies. En eigenlijk is het ook van... Uh, ja, als, als er iemand moet worden aangewezen van uh, uh, ja, waarom die kinderen zo goed, goed gelukt zijn. Dan, zijn het, de nennies, dan he? zijn het misschien de nennies ja. en de grootouders. Want uh, Ivana's ouders zijn ook uh, uh, zes maanden per jaar dan in, in New York City om voor de kinderen uh, te zorgen. Dus, ja, dan en je trouwens... beschrijft ook trouwens wanneer een van de nannies sterft... hoe geschokt ze daar ja. zo is en ja. verdrietig. Ja, precies. Dat is ook, ook een pijnlijk moment. Dan zijn ze in het vakantiehuis. En uh, normaal wordt uh, de kleine Ivanka altijd ingestopt door uh, Bridget, de nanny. Uh, en die, die doet dat die avond niet. Zo gaat ze haar broers zoeken in dat, in dat grote huis... En die gaan dan op hun bord dan weer de nanny zoeken. En zij is dan uh, ja, bewusteloos, treffen ze haar aan. En ze overlijdt dan in het ziekenhuis later. En dat was ook een heel, heel verdrietig moment. Het kwam mm -hmm. eigenlijk vrij snel na die scheiding van, uh, van de ouders. En, en, en Ivanka heeft het vaak over die Bridget, die nanny... Van dat dat zo'n zo belangrijke vrouw in haar leven ja. was. Het is trouwens ongelooflijk, want je hebt daar dus uiteindelijk niet gesproken... Nee. hoe dicht je bij iemand kunt komen. En nu ook weer in dit gesprek valt het me op... hoe ontzettend veel details je weet van ja. haar... Ja, dat heeft natuurlijk ook heel erg met deze tijd te maken... waarin alles gedocumenteerd ja. is, op ja, en alle Ja, ik denk dat zij ja, juist zo'n generatie... dat je haar echt heel goed kan volgen, allemaal alle stapjes die zij zet. En ook, ze is zelf heel actief op uh, social media. Dus je kan heel ver terug op haar Instagram-account... Alles, alles, alles volgen wat ze heeft gedaan. Wat jij als een echte Ivanka-watcher natuurlijk ja. ook hebt gedaan. Ja, zeker, Ja. Um, Waarom heb je haar uiteindelijk niet gesproken? Want je, je hebt wel een paar pogingen gedaan, maar Sjan uh, vertelde ons dat je er ook mee bent gestopt. Nee, ik heb geen pogingen gedaan. Nee, helemaal nee, niet. Nee, nee, ik heb bewust, nee, ik heb het niet, niet uh, geprobeerd. Oh, nee, ik hij heb, vertelde dat je op zoek ging naar uh, de rechten voor de foto's. Ja, dat ja. was het, ja. Mm -hmm. Nee, ik heb bewust afstand gehouden van, uh, van mijn onderwerp, uh, omdat je ziet dat de familie Trump. Uh, Heel, ja, ze zijn heel bedreven in het marketen van, van zichzelf, van het Trump-merk. En eigenlijk in interviews keren altijd dezelfde riedeltjes... dezelfde promotietaal terug. Dus voor mij, voor dit boek, was het, ja, viel daar gewoon niet het meest te halen. En veel meer in het research en dan zelf de verbanden leggen... tussen de, de verschillende dingen. In plaats dat ik haar dan aan het, aan het woord laat... Uh, dus dat heb ik niet dus geprobeerd. Dus daar heb je heel nadrukkelijk ook ja. de voorkeur aangegeven. Ja, precies. Ja. Want, Want je moet natuurlijk altijd die keuze maken... als, als, als je ja. biografie schrijft. En dat, uh, dat was mijn keuze. Maar waar, uh, waar jij misschien denk ik op doelt... is van we gingen ook voor nou, dit boek... Uh, de uh, uh, fotos uh, in het midden van het boek staan en foto's ja, van haar ja, leven. Ja. Van die ontzettend en we... lange benen ook, want ze is ook nog een tijdje model Klopt, geweest. Ja, Klopt. Ja, in haar tienerjaren is ze model geweest. Klopt. En we, ja, we moesten een fotograaf benaderen van de rechter om die foto's te, te publiceren. En één fotograaf die dan vaker met haar werk was dus heel voorzichtig. Van oh, wat voor publicatie is het dan? Want hij wilde niet ja Als het negatief was, dan wilde hij niet dat zijn foto daarin kwam. Dus dan zie je wel, ook wel een beetje de, de lange arm van de, de Trumps uh, in doorschemeren. Uh, dat mensen dan heel voorzichtig zijn om, uh, om iets over haar... Uh... Ja, te zeggen of dus uh, ja, met iets negatiefs geassocieerd te worden. Ja. Ja. Wat, het is eigenlijk een vrij ongebruikelijke manier. In Nederland kennen we dit niet zo... Ja, we, we hebben natuurlijk vele boeken die zijn geschreven... biografieën gebaseerd op uh, mm -hmm. de verhalen die al zijn geschreven... maar wat jij hebt gedaan, dus inderdaad de low culture... en de high culture en uh, ja. de roddelbladenaars... dat gebeurt hier in Nederland nog niet zo heel veel. Nee, nee maar het is, ook, het is ook zo tekenend voor, voor die familie en voor Ivanka... omdat zij zij verkeren ook in die die twee werelden eigenlijk mm -hmm. dus het was ja het was niet meer dan logisch voor, vond ik, om dat daar ook, ook in te betrekken. Ja. En het is, ja, het is ook gewoon een fascinatie van mijzelf. Ik vind dat heel leuk, die roddelbladen. People, dat kan. Ja, en als zij op een feestje ergens staat en een bepaald uh, iets zegt, een quote, uh, ja, vaak haal je daar juist ook wel de, de sappige informatie vandaan. Nu over de invloed van haar op Trump hè, en in dat witte huis waar ze dus uiteindelijk uh, terecht kwam, samen met haar man. Hoeveel. Um, zeggenschap heeft ze uiteindelijk? Want wat zijn haar onderwerpen die ze toch heel graag te berden wil brengen? Ja, ze, is, um, ze zet zich heel erg in voor, uh, voor vrouwen. Uh, ze heeft op een gegeven moment haar eigen modelabel, dus ver voor de verkiezingen, opgericht. En dat ja, begon een beetje als een soort promotiemiddel. Uh, de hashtag women who work, waarin ze zich dus ja, zegt te vechten tegen het stereotype van de carrièrevrouw. En ze zegt, ja, ik ben feminist, dus ik kom op voor de werkende vrouw... om het voor haar wat makkelijker te maken. En dat heeft ze meegenomen naar het Witte Huis. Uh, en, en ook wel vol bombari gezegd van... Uh, ja, ik laat mijn leven in New York achter om me dus daarvoor uh, hard te maken. En dat bleek toch wel heel wat lastiger dan uh, gedacht. Uh, ja, ja, want het feit dat ze zichzelf een feminist noemt... is ook wel omstreden, toch? Heel ik bedoel, omstreden. die kledinglijn en... en... Ja. Ja, het werd, het werd meer voor. Ja, ze kreeg heel veel kritiek daarop. Omdat het toch een beetje de. Ja, je gebruikt het als, als marketingtool. Eh, zonder dat je er echt, eh, echt iets mee doet. Dus die vercommercialisering van het feminisme. Daar is eh, zij dan een beetje het boegbeeld van. Maar eh, ja, ze ging. Maar hoe wel, zie jij dat? Um, ik vind. Uh, nou, als je haar vergelijkt met, met uh, feministen die, die, die we kennen. Dan uh, ja, is zij is zij heel anders, want ja, ze is geen niet het prototype. Nee, want ze is niet een activiste. Ze is, ja, ze omarmt dat feminisme op een heel veilige manier, zonder dus echt tegen dingen aan te schoppen. Maar ik vind het te uh, makkelijk om haar dan helemaal weg te zetten als iemand die daar dan helemaal geen functie in heeft. Want ik denk dat er heel veel vrouwen zijn in de VS en ook wel in de rest van de wereld die zich wel tot haar manier uh, uh, voelen aangetrokken. Uh, in de zin dat zij uh, uh, ja, ze ze, ze, ze uh uh, maakt zich wel hard voor, voor de carrière om van hè, hoe kan je werk en gezin uh, goed combineren? Nou ja, en dan... dat is wat ze natuurlijk ook heel erg doet. Ze brengt in elk geval in de praktijk wat een feminist in de praktijk zou moeten brengen: ja. namelijk uh, carrière ja. naast het moederschap. Ja. En, en ja. niet zo'n beetje ook. Ja, en, uh, ja maar dat is op een bepaalde manier hoe we eigenlijk feministen normaal niet. Uh, niet kennen. Dus dat, dat wekt ook een soort van vrevel. Omdat mm -hmm. ze natuurlijk toch met haar, haar rokjes en haar hakken... Uh, ja, zij probeert ook wel heel erg van de, de, de, de man en de andere vrouw niet van zich te vervreemden. Dus ze blijft heel herkenbaar als, als vrouw, als vrouwelijke vrouw. Um, en heeft dan toch die, die, die feministische agenda. en Dat, dat, dat, dat, ja, dat, is toch dat maakt het ingewikkeld. Makkelijk. En ja. in hoeverre is het dan toch een marketing tool, denk je? Dat feminisme voor haar? Um, nou, het is zeker marketing toe, maar dat niet alleen. Ik zie nu wel dat ze, ze is natuurlijk naar het Witte Huis gegaan en ze, heeft, dus ze maakt zich wel hard voor op dat onderwerp. En mm. Ze heeft dan in de Belastingwet wel voor elkaar gekregen dat uh, gezinnen met uh, kinderen dus, uh, meer geld kunnen, kunnen aftrekken. Dus de belasting, uh, ja, dat, dat is dan een klein, klein succesje uh, dat toch. ze heeft geboekt. Maar toch, hmm. Ja, het ja. is wel iets. En tegelijkertijd moet ze dan bijvoorbeeld uh, zich er weer uit zien te redden... als uh, haar vader Donald in opspraak raakt. Dat beschrijf je ook, dat herinneren mensen zich misschien nog even. Uh, nog, en we kunnen even nog een fragment laten horen. Crap them by the pussy. Hmm. I did find it to be offensive. He acknowledged it was as well. This tape was over a decade old. I'm sure he didn't ik this conversation, but was En hij dat niet me, maar de Amerikaanse Dat is niet die met met hem, of any conversation dat ik heb gehoord. Dus was een beetje jarring voor me. En hij was in Ja, het is toch allemaal tien jaar geleden. En hij is echt, uh, heeft echt wel zijn uh, verontschuldigingen aangeboden. Maar... Yeah ja daar gooit Wat ze het heel hier? ja ze gooit het heel erg op van hij uh, heeft zijn excuses uh, gemaakt en dat vind ik heel goed van hem en uh, ja ze heeft toch hij is heel handig toch wel in bepaalde dingen dan omdraaien Um, en ook later, als ze uh, daarnaar wordt gevraagd, dan, dan, vaak speelt ze ook wel de dochterkaart. Van uh, ik, ik ben zijn dochter, hier moet je me eigenlijk niet naar vragen. Maar om uh, terug te komen. Voor alles over seksuele dingen. Ja, gaan, precies. Mm -hmm. Maar dat grabbed them by the pussy. Um, ja, we weten wel van een, van een reconstructie dat ze toen dat nieuws naar buiten kwam, dus midden in de verkiezingstijd, dat zij uh, direct heeft gezegd van, tegen haar vader: van je moet nu volmondig excuses maken aan, aan het Amerikaanse volk hierover. En hij luistert dan niet naar. Haar. Uh, en dat zij dan de, de, de ruimte uitstormt. Terwijl uh, met uh, nou ja, een rood gezicht, tranen in de ogen... dat ze daar wel echt een overstuur door is. Uiteindelijk maakt hij wel zijn excuses, maar een beetje halfslachtig. Um, en, uh, en ik vond het dus wel weer opvallend... dat zij eigenlijk achteraf langer last lijkt te hebben... van deze hele, uh, dit hele dat schandaal ver. dan haar vader... Maar hij Waar je je dat toch... uit op dan? Nou, dat ze constant. Dit is één, één moment dat ze ermee wordt geconfronteerd. Maar heel veel interviews is ze toch van. Ja, wat zij daar dan als dochter van vindt. En dat komt dan toch steeds bij haar terecht. Terwijl hij er dan toch een beetje zo. Het heeft. Ja, iedereen dacht van. Oh, die campagne is nu klaar. Naar zo'n. Uh, dit nieuws. <lacht> ja, als een, het is voorbij voor uh, Donald. Ja, als een president-elect dit soort dingen zegt. En dus kennelijk ook, ook daarnaar handelt. Want het is uh, grab them. Ook, ook op actie uh, overgaan. Dan is het klaar. Maar niets van dat alles. Alles. Dus hij fietst overal uh, een beetje doorheen en hij, zij als dochter moet dan ja, daar dan toch weer van alles uh, over vinden. En dat dus ik vind ik ook wel een beetje oneerlijk ja. in die zin. En je kunt je zelfs afvragen uh, in hoeverre zij hem nog gered heeft door uh, hem dit dringend te adviseren. Ja, ja, ja, het is natuurlijk een ronduit de ongemakkelijke positie... waar je sowieso in zit. Dat je dan uh, ja, een, uh, een officiële rol hebt in de campagne of in het Witte Huis. En dan met dit soort gedrag van je vader wordt geconfronteerd. Maar ik snap ook heel erg dat mensen hier heel veel kritiek op, op haar hebben. Want je, het, je, het kan niet echt samengaan... Van dat je jezelf als hardcore feminist uh, profileert... en toch dit gedrag, want zo wordt het dan wel gezien... Uh, ja, niet, niet afkeurd of zelfs een beetje goed... Ja, en daar heel stellig, dat, dat ja. zou ze kunnen doen. Ja, en dat is later nog, nog erger eh, toen ze naar Zuid-Korea ging met de, de winterspelen. Oh ja. Werd ze ook gevraagd naar seksuele uh, intimidatiepraktijken van haar vader. En dan zegt ze zelfs: Van ik vind het on, ja, ongepast dat, dat jullie mij, dat jij journalist, mij hiernaar vraagt. Als, als dochter van. Wat heel vreemd is, want ze was in de hoedanigheid van adviseur van de president. op dat moment daar aanwezig. En dan kan je niet opeens de dochterkaart trekken. en zeggen: Van uh, dit, dit mag je mij niet vragen. Dus dat loopt constant uh, door elkaar heen. Uh, en ik, ik vind het zeer begrijpelijk dat mensen haar daarop afrekenen. Maar tegelijkertijd denk ik ook: ja, wat had ze dan moeten doen? Ja, want ik hoor je ook dat jij haar daar dus niet op afrekent. Nou wel, ja, ik vind ik, ik, ik, ik, je, je kan het niet alle twee hebben. En toch doet ze dat. Ja. Alleen ik vind het wel fascinerend dat ze het zij blijft. Uh, Blijf dat uh, steeds zeggen. Want ik ben de, do ik ben de dochter van. Hm. Uh, en, en, en bij de Trump-familie is het altijd van. Hoe lang ze blijven op dingen hameren. En dan op een of andere manier uh, accepteert men het dan. Dat Stel is, dat ze hier nu wel tegenover jou zou zitten. Hè? Wat zou dan de vraag zijn die je aan haar zou willen stellen? Want ik heb het gevoel dat dat hier wel ongeveer zit. Dat het hier omheen cirkelt. Ja, wat ze, ja in hoeverre ze dat... Ja, wat ze dan toch echt, je wil weten wat ze toch echt van haar vaders uh, gedrag vindt. Maar ja, dat is zo'n omvangrijk onva <lacht> onderwerp om dat in één, uh, één vraag uh, te vatten. Dat, uh, dat is lastig, ja. Dus één, één, één, één vraag, dat vind ik lastig. Maar ik vind eigenlijk toch wel, de, de, om haar beter te leren kennen, haar te doorgronden... Uh, merkte ik wel bij het schrijven van een boek dat je toch... Heel veel wel in haar jeugd vindt. Mm -hmm. Dus mijn vragen aan haar zouden ja, zou toch iedereen in, in de jeugd zitten. Van hoe daar, want daar, da, daar ligt de, de basis. De bron. De bron Naar van jouw idee. En dan ja. heeft dat te maken met die scheiding. Ja. ja. Maar ook wel uh, de invloed van haar moeder. Want het gaat natuurlijk altijd over haar, over haar vader. En dat vind ik ook een belangrijk element. Uh, waarin zij verschilt uh, van haar vader is dat zij... Ja, veel sociaal vaardiger is dan hij. Mm -hmm. ze is dus veel diplomatieker. Meer de, ja, de, de, de, inderdaad. En dat heeft ze heel erg van haar, haar moeder meegekregen. Die, die trouwens ook heel sterk was ja, tegenover de, Trump. Ja, ja precies. Ze is, ze, ja, zij is van hem gescheiden toen ze achter die affaire kwam. En uh, uh, ja, een sterke vrouw. En zij leert, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek, een scène van, er werden altijd uh, feestjes georganiseerd in Trump Tower. Uh, en dan bleef moeder uh, Ivana extra lang een beetje tutten met haar jurkjes en make-up, zodat Ivanka als, als jong meisje dan de gasten moest binnenlaten oh. en moest entertainen. En ja, hoe, hoe doe je dat? Weet je een gesprek gaande houden? Als leerschool, hè? Als leerschool, ja, ja dat was dan heel bewust. En je ziet dat, dat zij, ja, dat heeft ze echt met de paplepel binnengekregen. Van dat. Uh dat, uh, dat sociaal handig zijn. En, uh... Er zijn een paar vragen van luisteraars. Wil ik er even inbrengen. Even kijken. Hoe weet Anne van der Bremen overigens wel... dat Ivanka bewust sweatshops en diverse gebruikt... voor de productie van haar modeartikelen. Dat lijkt me een zeer relevante annotatie... Ja. bij het vermeende feminisme van Ivanka. Ja, dat, is, uh, dat beschrijf ik ook uh, in het boek. Er zijn ja die... die, die... Er zijn ook heel veel kanttekeningen die we nu in het gesprek nog niet echt hebben behandeld. Maar die zitten, ja. zitten wel we in kunnen het boek. Nee, niet alles behandelen, het nee. zit ook in het boek. Precies, het zit wel in het boek, wil <laughs> ik maar zeggen. Nee, dat klopt, dat is ook heel vreemd. A, ah, de, de, de leus van America first van, uh, van Trump uh, en Ivanka die haar, uh, ja, al haar uh, uh, producten laat maken in, in China, in Vietnam, in Indonesië. Plus de arbeidsomstandigheden zijn daar heel slecht. Vrouwen krijgen heel weinig, uh, weinig betaald. En dat valt natuurlijk totaal niet te ruimen met haar uh, feministische agenda. Nee, voordat en, luisteraars nu denken dat het een eerbetoon is of een soort heldenverering. Ja, dat is het zeker niet. Nee, nee, nee, nee. nee. En ik vind ook wel, uh, dat is ook wel echt het uh, groot kritiekpunt op haar feministische uh, ideeën. Dat het altijd, uh, ja, het, het blijft een beetje hangen op het niveau van, uh, ma maak, uh, schrijf uh, drie doelen... Per dag in je Moleskin boekje, dan kom je er wel en volg je passie. En dat is echt, dat zijn toch adviezen waar je dan misschien bepaald soort vrouwen wat aan hebben, maar het gods van de vrouwen eh, niet. Dus het is, het is echt. zij wordt vaak verweten dat ze geen idee heeft van, uh, ja, de, de wereld, de realiteit van de vrouwen voor wie ze zich echt op te komen. En dat ze die zag pas zag bij de campagne waar ook nog veel ja, ophef over was. Ja. Ja, en dat is ze. Is, uh, ja, ze is natuurlijk in die, die rijke luisbubbel opgegroeid. Dus ze ja. heeft geen idee waar de normale vrouw allemaal mee, mee te maken krijgt. En die hebben geen nannies, geen chauffeurs. Die kunnen zich niet wekelijks laten masseren voor ontspanning. Dus dat uh, ja, dat uh, dat is ook wel een, een punt van kritiek. En haar advies neem je kind mee naar kantoor. Is ja, het natuurlijk ook een waanzinnig advies ja, als je. Dat is, ja, in haar boek was dat van neem... Dus zij neemt dan wekelijks nam ze haar dochter Arabella mee naar, uh, naar werk. Want ze vindt vrouwen moeten werken, en gezin niet uh, heel erg gescheiden houden. Maar vermeng het vooral. Mm -hmm. Wees trots op dat je ook een moeder bent. Uh, en dan neemt ze haar dochter mee in een roze bureautje met krijtjes, waar <lacht> Arabella dan leuk kan, kan tekenen, Maar ja, uh, een normale vrouw die kan dat voorbeeld natuurlijk niet opvolgen... want een baas ziet je aankomen met je kind. Je beschrijft uh, trouwens ook hoe ze drie keer een postnatale depressie heeft... na de geboorte van de kinderen, waarna ze heel snel weer aan het werk gaat. Dus ja. je kunt je ook afvragen van, ja, is dat misschien ook wel zo verstandig? Maar uh, gaat ze het redden eigenlijk? Ik bedoel is, Hoe groot is de kans dat zij op een gegeven moment totaal instort? Ook al... Ja. Gezien de loyaliteit tegenover de vader? En daar hebben we het ook nog, na, nog maar nauwelijks over gehad, de loyaliteit tegenover Marchner. Ja, man. ja, ja. Die ja en die constale depressie is nog wel ook een punt van uh, ja, in hoeverre was dat is dat echt zo geweest? Want ze komt dan op een handig ja, moment, ja. gaat ze daar in een talkshow heel kort. Wat over vertellen. En dan lijkt het toch een beetje van: ik wil ik, even mijn kwetsbaar ogen, zodat mensen mij sympathieker vinden. Dat je toch afvraagt: van wat, ja, is, is dat, dat ook niet een pr PR-stunt? Als PR je weet dat één op de hoeveel vrouwen ook alweer aan een postnatale. Ja, dat is dat. Ja, heel veel vrouwen. Dus in die zin weten ze ook van: dit is een goed onderwerp om mezelf op te, te profileren. Dus dat kun je ook afvragen. Maar zij is wel heel goed, en dat is ja, bizar, eigenlijk een beetje onmenselijk, vind ik, dat ze al die verschillende. Uh, dingen uh, ja, kan scheiden. Dat wordt in de Amerikaanse pers wordt dat vaak compartmentalize genoemd. Dat ze heel erg van: dit is nu mijn taak waar ik me op moet richten. en de rest uh, kan ze dan uh, buiten sluiten, buiten houden, waardoor ja, ik denk dat je dan daardoor niet ten onder gaat aan alle stress, want er moet veel stress zijn in haar leven, wat je schetst ook, haar, ja. haar man die nu uh, ja, precies. Ja, eigenlijk buitenspel wordt gezet als zijn bevoegdheden worden En daar moet je dan ook nog maar mee omzien te gaan. Ja, Het is, het is een, uh, een fenomeen. Ik zou en, niet en, graag en, in en, haar schoenen nee, staan op dit zeker moment. zeker niet. In die hakken. Ja, het, is, uh, het, het levert een heel interessant boek op. En uh, het is ook ongelooflijk zonde dat je haar gesproken hebt... wat je allemaal te weten bent gekomen. Ivanka, ja. zo heet het. Anna van den Bremer. Wat... Uh, um. Staat er op de tegen. Ja, ik heb toch uh, een quote genomen uit het uh, verguisde boek van Ivanka zelf. Waar, uh, ja, ik heb heel veel recensies gelezen. Er is geen enkele positieve recensie over haar boek uit 2017. Het boek wat ze zelf schreef. Maar er staat één quote in, dat vond ik dan toch wel leuk: um, als je dromen niet, je niet bang maken, dan zijn ze niet groot genoeg. Vind ik mooi. En dus het is ook natuurlijk heel erg dat Amerikaanse ivanka achtige uh, houding. Ja, ja. van je moet altijd. Hoe een, groter, uh, hoe beter? Ja. Hoe... En dat is uh, gezegd door de president van Liberia, de eerste vrouwelijke president van Liberia. Oh, zij quote het ook weer. Ja, ja ze heeft eigenlijk vooral Andermans quote uh, in dat boek uh, Oké, okay, uh, dus het is een quote van een quote van een quote. Ja, Zoiets. Ja. Anna van den Bremer, <laughs> Ivanka, zo heet het boek. Uh, lees het vooral. En zo dadelijk op deze zender, langs de lijn. Een mooie avond. Verder en tot morgen. Dank me, mevrouw Van den Bremer. Dit was aflevering 4165. Mok. Morgen, Morgen, Roosbeck Cabodi, die een documentaire heeft gemaakt over de Syrische danser Ahmed Jude. Dance or die. Tot dan, NTR Speciaal voor iedereen.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 De kans is groot dat komende oud en nieuw rotjes zijn verboden. Minister Grapperhaus wil een verbod op knalvuurwerk dat je weg moet gooien. Het is een reactie op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Elke jaarwisseling raken volwassenen en kinderen ogen of andere lichaamsdelen kwijt door vuurwerk.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 En schakers, dammers en britsers zijn geen sporters. Dat vindt een hoge Europese rechter. Want er wordt maar weinig bewogen tijdens een wedstrijd, stelt hij. En dat betekent dat denksportorganisaties voortaan BTW moeten betalen. Sportverenigingen hoeven dat niet. AWD verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarse 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, want er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de hoofdrijbaan dicht. NPO Radio 1, EO NOS, langs de lijn en omstreken met Jeroen Stomphorst en Herman Weger. Goedenavond en welkom weer bij langs de lijn en omstreken. Leuk dat u er bent op NPO Radio 1. Een avond vol sport en boeiende verhalen. Donderdag komt de Passion uit De Belmer, de Amsterdamse wijk die niet zo lang geleden nog een slechte naam had. Dat imago is wel beter geworden, maar hoe gaat het met de mensen zelf? Vragen we aan drie mensen die de wijk op een duimpje kennen. Oud-journaalpresentatrice Norlie Beijer, rapper Gideon Everduim... en Huub Strijvers van het Leger des Het Hoort u na negen uur en na uur aandacht voor de basketballers van Donar. Die gaan als de brandweer en maken zelfs kans... om de halve finale van de Europa Cup te halen. Dat en heel veel meer. Luister mee en kijken kan ook via webcam... op nporadio1.nl of nog makkelijker via de app... Ja, de degradatiestress bij FC Twente bereikt zijn kookpunt. Twente staat op de laatste plaats in de eredivisie. En gisteren werd de trainer Gert-Jan Verbeek ontslagen. De raad van commissarissen sprak dit weekend onder andere met spelers. Mede naar aanleiding daarvan is Verbeek ontslagen. Jan van Halst was voorheen commercieel en technisch directeur... en alleen die eerste functie mag hij behouden. Van Halst vindt het zelf een lastige situatie. Ja, hoe, hoe moet je die typeren? Natuurlijk een, een club in paniek, want het is een grote club... en die staat onderaan en dan gaan er allerlei krachtenvelden spelen... Waar je, waar je als club eigenlijk geen controle meer over hebt. Maar dat heeft te maken met de enorme betrokkenheid hier. Dus die, die, die emoties die zijn heel begrijpelijk. Maar wel heel jammerlijk. Want ja, we proberen juist... Daar zijn we twee jaar geleden mee begonnen... om die club in rustig vaarwater te krijgen. En nou. dat wil maar niet lukken. En dat wil maar niet lukken. Dus, en dat is, dat is heel vervelend is dat. Ja. Voor iedereen. Het heeft dus nu geleid tot het wegsturen van Verbeek. Hoe is dat nou precies gegaan? De raad van commissarissen heeft ingegrepen? Nou, we, we, kijk...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 Nou, jij, jij moet blijven. Want, uh, uh, en dan... Als commercieel directeur? Ja, als commercieel directeur. Maar met name ook om uh, stabiliteit in de directie te krijgen. Want ja, hoe gek dat ook klinkt in deze waan van de dag. Wij zijn uh, met allerlei dossiers uh, en met allerlei partijen in gesprek om, om deze club stabiel te krijgen. En dat heb ik over de belastingdienst. Uh, we hebben gisteravond weer tot laat met investeerders gesproken om te kijken of we de toekomst van de club anders in kunnen kleuren. Uh, we zijn nog met de gemeente in gesprek allemaal... in die zin ben jij nodig nog steeds voor deze club maar sta je erachter uh, had je niet dat technisch directeurschap willen behouden nou daar zat ik helemaal niet zo erg op daar waren we toch al uh, uh, over aan het, aan het praten en over het nadenken alleen ja, door de waan van de dag uh, was daar nog niet echt de focus op maar dat komt nu in, in, in de versnelling terecht natuurlijk. Dus, uh... Uh, maar uh, ja uh, als je er nou op terugkijkt bedoel, dit moet voor jou toch ook een enorme nederlaag zijn dat, dat, dat moet je zo benoemen denk ik ja, ja, wat, ja, dat zijn gewoon feiten. Uh, We hebben een trainerswissel doorgevoerd en uh, nou ja, destijds uh, was het, uh, uh, stond iedereen erachter in en was positief. Het past ook. Uh, uh, gert ook, want uh, ja, die, uh, die heeft iets met deze club vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit vroeger natuurlijk al. Dus uh, ja, en het is, uh, niet alleen voor ons, maar ook, ook voor Gertjan. Uh, enorm teleurstellend. En uh, ja, noem maar een nederlaag, ja, dat, het, dat de resultaten zo tegen zouden vallen, ja, dat dat niemand uh, destijds kunnen bevoeden. Dat zei Jan van Halst in gesprek met Martin Vriesema. Ja, we praten erover verder met Vardouw Wagenaar, sportjournalist van het dagblad Tubans. Ja, goedenavond, Vardouw. Goedenavond. Uh, jij hebt al heel wat meegemaakt bij deze club. Is dit <laughs> een, een nieuw dieptepunt? Of, of het diepste dieptepunt? Hoe, hoe schat jij dit in? Nee, ik vind het niet het diepste dieptepunt. Uh, dat was toch wel in de tijd van Münsterman en Van der Laan. Mm -hmm. Ik vind het wel een uh, heel bizar feit... dat de tweede trainer in een seizoen wordt ontslagen. Ik denk wel dat het de enige oplossing was. Aha, dus je snapt wel de stap van FZ Wente. Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Kijk, Als wij nu nog echt rust willen bewaren voor die laatste zes wedstrijden... Als al die dat zij dat, dat Van Halstok en zijn financieel als technisch directeur en verbeek in zijn rol als hoofdtrainer veel te veel ja, toestanden met zich meebracht. Veel te veel discussie, veel te veel woede bij, bij supporters ook. Dus in die zin uh, ben ik begrijp wel dat de Raad van Commissaris heeft ingegrepen. Ja, dan komen die supporters weer om de hoek kijken. Hè? We zagen het al bij uh, Willem II. Hè? We zagen het uh, ik mm -hmm. weet, bij, bij nog een club? Ik weet even, ja, en, en, en nu eigenlijk ook betwend, hè? Bij Twente is het wel eerder gebeurd met Alfred Schreuder destijds. Er was, waren supporters ook heel erg uh, ja, anti uiteindelijk. Maar bij, in dit geval hebben de supporters uh, afgelopen donderdag... een gesprek gevoerd met de RVC en dan met de directie. En zijn daar eigenlijk vrij ja, grondig te werk gegaan. Niet met heel veel emotie, maar ook met heel veel feiten. En kijk, Verbeek heeft het zichzelf al heel moeilijk gemaakt... door, door steeds met zijn verdedigers te blijven voetballen. Door heel eigenwijs om te gaan met zijn tv-werk. Dat heeft mensen uiteindelijk gewoon... ...boedend gemaakt, omdat ze ook maar bleven verliezen. Dus ergens is die emotie... ...ook wel logisch. Ja, tuurlijk. Praat, die, die, die, die, die mensen leven ja. mee met de club. Maar moeten supporters ook... Uh, uh, ...vind jij uh, zoveel... ...bemoeienis hebben met de club? Hè? Op, op, op dat vlak, op bestuurlijk vlak. Mogen zij daar ja, ook een zich in doen? Ik, in, in die zin, bemoeienis. Ik denk dat je naar ze moet luisteren. Ja. En dat je dan moet filteren... Uh, wat, ...wat je als, als voetbalbedrijf kunt... Met, met, met, die, ...met die mening van de supporters... Maar in dit geval, ik de supporters hebben er heel lang achter gestaan. Ik wil achter de ploeg ook, ook achter Verbeek, continu, elke wedstrijd weer. En ik wil niet zeggen dat die supporters massaal vonden dat Verbeek weg moesten... maar die vonden wel massaal dat er iets moest gebeuren... en terug moest keren bij die club. Ja, en uh, nou, dat is dus nu gebeurd. Die raad van commissarissen heeft dus ingegrepen... maar die raad uh, heeft een paar dagen terug nog alle vertrouwen weer... ja, dat is vaak ja. zo'n cliché, alle vertrouwen weer uh, het gesproken. Vrijdag uh, nog Jan van Halst... Goed, die is dan geen, raad van commissaris, geen, geen, geen commissaris, maar ook hij kwam voor de camera... en zei van, joh, uh, we maken gewoon het seizoen af. En hoe Klopt. kan het dan in een paar dagen zo omkeren? Nou ja, dat is ook heel bizar. Die, die raad van commissaris is eigenlijk heel onbekend. Het is vandaag ook de eerste keer dat ik, uh, dat ik de voorzitter zag, oh. René Takens. Ik, ik, ik had dat nog nooit gezien. Dus alles is ook vrij nieuw en de top natuurlijk bij Twente... want dat is de laatste jaren steeds opnieuw maar veranderd en veranderd. Wat heel bizar is, dus... Dus die man heeft zich steeds uh, door de directie laten informeren, de, de, de voorzitter van de RCC dan. En die heeft gedacht, ja, wat de directie zegt, dat klopt. En ja. De directie staat Jan van Hals en Erik Velderman. Dus die hebben ook vrij stel gehad. Die hebben ook gevonden dat ze BK aan moest blijven. En uiteindelijk werden de, de, de, sorry, de spelers en ook de rest van de staf daar zo gepikeerd over... dat ze zelf hebben aangeklopt ook bij de raad van commissaris. Van, ja, bij, wij willen het gewoon niet meer zo. Nee, nou, nou is het wel zo dat het algemeen bekend is dat Twente financiële problemen heeft. Vraag ik me toch af of ze zich zo'n ontslag nog wel kunnen veroorloven. Nou, dat lijkt er wel op. Ze hebben de, de, de claim van de belasting is veel lager uitgevallen dan ze hadden verwacht. Dus ze zijn wat, ongelooflijk maar waar, de afgelopen jaren toch wat financiële meevallers geweest uh, dit jaar, dankzij en die belastingclaim die dus veel lager is... dus blijkbaar kunnen ze zich dat wel veroorloven. En Verbeek wordt ook doorbetaald... dus die hoeft nu niet in één een enkele keer grote te hebben. Die betalen ze door gedurende zijn contract. Ja, dan zou assistent Marino Pusic... de resterende zes wedstrijden de leiding hebben. En ja. hij moet ervoor zorgen dat Twente niet degradeert... en daar heeft hij zelf in ieder geval wel vertrouwen in. Als ik het niet had geloofd, was ik er ook niet ingestapt... en had ik ook nee gezegd. Dus ik geloof heilig dat wij dat gaan redden en dat kunnen wij. Ja, is Puzic wel de juiste man voor FC Twente? Kan hij de rust doen terugkeren? Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, ik, ik, als hij is nog, volgens mij nog nooit hoofdtrainer geweest. Dus ik uh, weet ook niet in die rol hoe hij werkt. Maar ik, uh, hij, hij is heel, uh, een heel rustige man. Hij, hij heeft alles meegemaakt de laatste jaren. Daar. Hij, de, hij kan een groep heel goed bij elkaar krijgen. Dus ik denk wel... Kijk, de laatste zes wedstrijden ze hoeven niet meer te leren voetballen. Ze moeten gewoon vertrouwen krijgen. We moeten in een juist systeem gaan spelen. En, en ik denk dat Poesietje dat uh, wel voor elkaar kan. En ik wil niet zeggen dat hij ze erin kan houden. Maar dat hij wel die rust kan brengen. En structuur terug kan brengen. En uh, in ieder geval begreep ik van de mensen die vandaag bij de trainingen waren. Dat er gelachen werd. En dat is wel heel wat. <laughs> ja, zeker. Ja, dat is, dat, dat, zo hard kan het gaan. Zondag moet het dan uh, meteen maar gebeuren. Want dat ja. zijn heel belangrijke punten. Die moeten worden verdiend bij VVV Venlo. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Heel belangrijke punten in seizoen. <laughs> ja, kan ik me iets behoorst <laughs> stellen. Farrah, dank je wel. Oké. Okay. Farah Wagenaar was dat.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 Multicolored Angels. Douwe Bob was dat. 70.000 thuiswonende kinderen hebben jaarlijks te maken met een scheiding. Maar toch worden kinderen vaak nauwelijks betrokken bij de scheiding. Om daar veranderingen te brengen werd vandaag bekendgemaakt... dat de rechtbank van Zwolle op 1 mei met een pilot begint. Ouders worden vanaf dan verplicht om samen met hun kinderen... concrete afspraken te maken over de toekomstige zorgtaken. Tineke van den Berg, kind- en jeugdpsycholoog... en een van de bedenkers van de pilot kan ons meer vertellen hierover. Goedenavond, Tineke. Goedenavond. Hallo. Ja, uh, ouders, ouders zijn nu toch ook al verplicht... Uh, t, uh, hun kinderen te betrekken bij het zogenaamde ouderschapsplan... waarin staat hoe ze de zorg gaan verdelen? Ja, dat is zo. Ze zijn nu verplicht om uh, de uh, kinderen daarbij te betrekken. Uh, en dat zullen ook veel ouders doen. Maar wij denken dat dat nog meer zou kunnen. Want uh, jullie hebben daarbij dus de indruk dat het nog niet zo heel veel gebeurt? Of heel weinig? Of, uh, wat moet ik me daarbij ja. voorstellen? Ja, de pilot is gebaseerd op uh, drie thema's. En dat is preventief... ...en kinderen en ouders. En bij de kinderen, voor de kinderen denken wij dan aan preventief... ...door ze vroegtijdig te betrekken uh, bij het ouderschapsplan... ...en de gevolgen van de scheiding. Mm -hmm. Maar ook bij het preventief denken wij ook dat de rechters vroegtijdiger kunnen signaleren... ...als er problemen ontstaan en als de kinderen uh, ja, tussen het wal en het schip dreigen te raken... En het thema kinderen, daar denken wij dan bij aan... Dat, we de, dat kinderen nog de weerbaarheid kunnen vergroten... door hun stem te laten horen, mm -hmm. ook al in een vroegtijdig stadium. En bij het thema ouders denken wij dan aan het versterken van de ouders... zodat zij hun kinderen vroegtijdig kunnen helpen... Eh, bij de gevolgen van de scheiding. Ja, ja, dus in de praktijk is dus de conclusie van jullie in ieder geval... dat kinderen toch niet goed worden meegenomen. Hoe komt dat dan? Waarom is dat zo? Wij vermoeden, uh, en dat horen we natuurlijk ook van heel veel ouders... dat aan het begin van de scheiding vraagt een scheiding ook erg veel van ouders. Uh, hun leven staat op zijn kop, hebben heel veel te regelen... en uh, kinderen gaan hun best doen, heel vaak... om dan ook ja, het voor de ouders een beetje gemakkelijker te maken. En dan houden ze zich wat stil, dan zijn ze niet gelijk geneigd... om te zeggen wat ze ervan vinden... Uh, en waarschijnlijk zullen nog wel meer factoren daarbij een rol spelen. Maar dit zijn er in ieder geval twee. Ja, en wat, wat zijn de consequenties daarvan? Als kinderen uh, niet heel erg worden betrokken bij het, uh, bij, bij, de echtgene, bij, de, bij het ouderschapsplan? Nou, het punt is, kinderen hebben ook bij een scheiding... net als hun ouders, hebben zij zo het een en ander te doen. Namelijk zich te gaan verhouden tot een andere leefsituatie. Ze moeten gaan leren leven in het huis van papa en in het huis van mama... En uh, het opstellen van een ouderschapsplan uh, bepaalt ouders ertoe om daar met elkaar over na te denken. En door de kinderen daar vroegtijdig te bij betrekken, gaan kinderen ook stilstaan. Hé, hey, wat wil ik nou? En wat is nou voor mij van belang? En uh, als zij ook horen dat zij daar iets over te zeggen hebben... dat ouders naar hen luisteren, dat er rekening mee gehouden worden, wordt... dan uh, zijn de gevolgen van de scheiding voor hen beter te behappen. Marcia Pinedo hangt ook aan de telefoon. Ze is kindertherapeut en oprichter van de Villa Pinedo. Dat is een platform voor kinderen van gescheiden ouders. Goedenavond ook, Marsha. Goedenavond. Ja, jij werkt dus dagelijks hè, met kinderen van gescheiden ouders. Ja. Ongetwijfeld herken je deze problemen. Dat kan niet anders. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval... Uh, het is inderdaad zo dat uh, um, er worden tijdens het maken van een ouderschapsplan, komen er eigenlijk heel veel zaken die gaan over de kinderen uiteraard. En, ja. Veel dingen worden uh, ja, geregeld. Of uh, een andere school wordt uh, uh, bijvoorbeeld uh, is, ja, is noodzakelijk, of een, uh, of een verhuizing, of uh, de, de, de verdeling uh, tussen uh, vader en moeder. En dat zijn natuurlijk heel veel veranderingen in hele korte tijd die, uh, uh, die kinderen ook wel ondergaan. Ja, Ingrijpend ook. toch. Uh, en eigenlijk is het uh, wel heel fijn als zij. Uh, als er in ieder geval naar hun mening wordt gevraagd. en dat zij wel op die manier duidelijk worden betrokken. bij, uh, bij wat er. Wat, ja, eigenlijk de verandering, verandering die zij gaan leven. Ja, want dat lijkt me juist zo lastig. Ik kan me zo voorstellen dat als je als, als ouder. het gewoon heel goed wil regelen, ook voor je kinderen. maar je moet ze dus ook vragen wat zij vinden. Terwijl, ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om kinderen goed voor te bereiden. Ik kan het ook vanuit mijn eigen ervaring als kind zeggen. Dat ik, uh, um, er waren heel veel dingen voor mij uh, besloten. Maar niet en, door jou? Um, niet, nee, ik, ik wist daar niet van. En opeens is dat dan, uh, zeg maar, dat je, dat je uh, opeens een andere school... of een verhuizing en heel veel dingen in een korte tijd... en uh, het gevoel wat, wat ik daar in ieder geval over heb gehouden... is um, uh, dat, dat er dingen voor mij zomaar opeens kunnen worden beslist. En, en dat ik daar verder geen niets over te zeggen heb. Dus ik denk zeker als ouders um, ja, speaking terms zijn... en wel, uh, wel op een, op een uh, respectvolle manier met elkaar omgaan... is het juist heel belangrijk dat kinderen ook heel duidelijk worden betrokken... Um, bij alle veranderingen die dus zullen komen. Het is natuurlijk wel wat moeilijker als ouders niet met elkaar communiceren. En als er uh, geen communicatie plaatsvindt... en dat zij dus uh, ja, wel de kinderen moeten betrekken... bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dus um, ja... Als zij dat in ieder geval doen en als dat niet verder uh, komt bij de. Um, ja, als dat niet via advocaat verder wordt uitgespeeld. Dus dat is wel. Um ja, een, een, een lastig iets van hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met de ouders? Hoe is de communicatie met de ouders, tussen de ouders? Ja. En uh, hoe worden kinderen daarbij betrokken? Ja, dus dat, dat, dat is een hele belangrijke. Even terug, uh, Tineke, naar jou. Een van de bedenkers van die ja. pilot. Hoe, hoe, hoe werkt dat precies dan in deze pilot? Hoe zorg je er dan voor ja. dat je kinderen meeneemt... in het proces van een scheiding en in het uh, ouderschapsplan? Ja, je hoort uh, dat Pasha Pinedo hè, ook de jongeren erg uh, serieus neemt. En met deze pilot uh, willen wij dat ook doen. Dat vinden wij ook de kracht van de pilot. Waarbij uh, ouders en kinderen ook samen betrokken worden. Um, Hoe dan? De ouders worden meteen aan het begin van de scheiding. Dus wanneer zij uh, in gesprek gaan met een advocaat of met een mediator... Uh, worden zij erop gewezen op het voeren van dit gesprek. Wij noemen dat het bruggesprek omdat kinderen het, het, het verschil hebben te overbruggen... tussen de, ouders, tussen de beide ouders, tussen de vader en moeder. En dan zeg je dus in feite denk toch ouders, jullie moeten dit gesprek gaan voeren met jullie kinderen? Nee, nee ze worden, ja, ook. Maar ze worden erop gewezen. En dan staat er op de, op de website van rechtspraak.nl... staat een, een soort leidraad waar ouders kunnen lezen... van, goh, wat, wat wil de rechter dan van ons horen? Hè? Want het is ook dat de rechter kan zien... Uh, of ouders dit gedaan hebben. En op de, op de website van rechtspraak.nl staat een leidraadformulier voor ouders. waarin zij een aantal vragen uh, uh, kunnen beantwoorden. Uh -huh. En daarnaast, sommige ouders zullen ook zo'n gesprek wel lastig vinden. Want uh, eh, ouders vinden het ook moeilijk om de verdrietige dingen van, ouders te of van hun kinderen te zien. Uh -huh. um, en zijn het soms ook helemaal niet zo gewend. Dus er staat ook een leidraad, een digitale ondersteuning... van hoe doe je dat nou als ik bijvoorbeeld iets wil bespreken... over wat de kinderen nou over, over de vakantie vinden. Of wat ze nou vinden, wat wij geregeld hebben... over de omgang met tantes of een oma. Um, daar, kunnen de, daar kunnen ouders voorbeeldvragen op de website over vinden... om uh, met behulp van die vragen, die informatie, het gesprek te voeren. Ja, en wat, is dan, ja, wat is dan het belangrijkste ja? wat jullie hopen dat dit gaat uh, deze pijler gaat opleveren? Uh, dat de kinderen leren al vroegtijdig uh, betrokken te zijn... bij de gevolgen die zij ervaren bij de scheiding. En dat uh, de formulieren die de ouders uh, opstellen... die moeten zij meesturen uh, naar de rechtbank... voor het indienen van het verzoek van scheiding... En als de rechter daar vragen over heeft, over bijvoorbeeld als twee ouders het apart invullen en dat ze zeggen van, nou hier zitten wel hele grote verschillen in. Dan zou de rechter ze ook kunnen uh, oproepen op een zitting om daar eens met over, over gedachten te wisselen met hen. En te kijken van, hé, hey, gaat dit wel goed uh, voor de kinderen? Worden hun belangen goed genoeg gediend? Meer aandacht dus uh, uh, voor de kinderen als het gaat om uh, echtscheidingen. Hartelijk dank en heel veel succes ja, ik met in, dit... En uh, heel kort iets zeggen. Ja, heel kort. Kinderen wat... kunnen ook een buddy krijgen bij Fide Pinedo, Als online buddy. En uh, zeker als ouders gaan vertellen aan kinderen dat ze gaan scheiden... en dat, dat er wat verandering allemaal bij kwam, kunnen ze ook een buddy krijgen. Ja. Oh, goede toevoeging. Dankjewel, Marcia Pinedo, kindertherapeuten En ook hartelijk dank aan Tieneke van der Berg. In de Amsterdamse wijk De Belmer worden donderdag 20.000 bezoekers verwacht... bij The Passion, het tv-spectakel waarmee het Leidensverhaal van Jezus wordt uitgebeeld. Verslaggever Reinoud Meijer ging naar de wijk... en bracht een bezoek aan het ontmoetingscentrum bij Boshart van het Leger des Heils. Er komen allemaal mensen over de vloer die behoefte hebben aan contact. En Reinoud was benieuwd wat zij denken over The Passion. Gaat het spektakel iets doen met de wijk die vroeger toch zo'n slecht imago had? Nou ja, De Belmer is natuurlijk uh, van oudsher... Uh, wel een achterstandswijk, zoals men dat noemt. Veel mensen die hier wonen leven van een uitkering, een sociale dienst, enzovoort, enzovoort. Er zijn er misschien een paar mensen die zeggen, oh, die Belmer, Maar dat was uh, 30 jaar geleden. Valt reuze mee inmiddels? Het valt toch reuze mee. Toen ik hier kwam was het hier één grote flattenbende. Je kwam gewoon niet in de Belmer zelf, in die flatwijken. Je had er niks te zoeken en het was gewoon luguber. Ja, nou, Kijk, ik woon hier uh, inmiddels nu 31 jaar. In de Belmer. In de Belmer. Die rottijken heb ik ook meegemaakt vanaf. 87 tot 95. Wat bedoelt u precies met rottijd? Bij mij thuis is het twee keer ingebroken. Ik woon hier met echt veel plezier. En ik heb gewoon een paar keer een ellendige ervaring gehad zelf. Maar ik ben niet de enige. buurvrouw is beroopt van de boodschappen uitroepteetje in de lift. We zaten even, als je langs de flat liep, even omhoog kijken. Komt er niet toevallig een koelkast of een gasfornuis omlaag zetten? Dat heb je nou niet meer. Heel erg opgeknapt. Alles is nu schoongemaakt. De baan is erop vooruit gegaan. Mooie huizen. Nieuw park. Nou, de passion. Ik vind dat heel bijzonder. De criminaliteit is heel erg teruggelopen. Met name de drugsopvang en de de die zijn uh, nu wel beter opgevangen. Daar is een uh, verlichtende geest overheen gekomen, ja. Ja, ik ben vaak hier liggen, de zelfs mijn leven gered. Gered zelfs? Ik was een uh, gewone zwerver over de straten van Nederland. Nu gaat het hartstikke goed. Heel goed zelfs. En u woont nu dus in de Belmer. Ik woon in de Belmer. Hoe is dat om in de Belmer te wonen? Ik woon hier langer dan negen jaar. Dus wat ik persoonlijk heb ervaren in de Belmer, dat is een multiculturele centrum. De Belmer telt 183 culturen. Dat is niet niks, hè? Nee, Le Marin in Parijs telt 185 culturen. En daar is die community spirit en wel de buurt... Uh, Spirit, die is er wel, maar die, die zit op een heel laag pitje. Dat zou, dat zou veel meer pit ingestoken kunnen worden. Volgens mij voor de Nederlandse cultuur... zie je hier de meeste verschillende culturelen. En in legerde zelfs kan je ze heel veel ontmoeten. De Marokkanen, de Turken, de Afrikanen, de Surinamers, de Antillianen. Zoals hier ontmoeten mensen elkaar wel. Mensen spreken ook wel eens met af buiten. Ondanks het verschil van achtergronden. Is er een harmonie? Is er een warmte? Is er een liefde? Mensen zouden zich toch eens wat meer uh, open moeten stellen. Uh, in de eerste plaats voor jezelf. En in de tweede plaats voor, je, voor alle anderen om je heen. Bij de passion, dat is een goed uitgangspunt. Maar... Het gaat niet zozeer om die passion en om die dag... maar het gaat om de dagen en weken erna en wordt het contact weer steeds minder met elkaar... terwijl men dan weer in hun eigen kringetje gaat ronddraaien. Passion is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt en daarna neemt dat weer een beetje af misschien. Dat ja, ik wel, ja. Dat zou u jammer vinden? Dat is, dat is jammer, want hoe meer contact je hebt met je buren, dan kun je tot integratie komen. Want dat zou de Belmen goed doen? Ja. We praten zo na negen uur door over de Belmer en de Passion... met Norlie Bijen, de oud-journaalpresentatrice rapper Gideon Everduim... en Huub Stijvers van het Leger des Ja, al in de studio. Zin in donderdag? Ja, zeker. Spannend is Heel smart. ben helemaal nerveus. Ja, oké. Nou, zo hebben we heel veel tijd om erover te praten. Het Volgend uur. Bijna allemaal over de Passion. Tot zo.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 Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. NTO Radio 1.